Mohammad kwam als kind uit Iran naar Nederland. In zijn voorstelling laat hij door de ogen van een vijfjarige zien... hoe die werd ontvangen. De publieksprijs van het Leids Cabaret Festival ging naar Casper van der Laan. PSV heeft thuis punten verspeeld tegen Heerenveen. Het werd gisteravond in Eindhoven 2-2.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 Oh, ja, de man waar het de hele week over ging... onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zelsta. Deze week kwam hij in het nieuws omdat hij dus in het verleden... meerdere keren heeft gelogen over een situatie in het jaar 2006... waar hij in een van de buitenhuizen van Poetin beweerde te zijn geweest. Daar had hij dan Poetin horen praten over Groot-Rusland... en welke landen daar dan bij hoorden. Ja, of met andere woorden, dit verhaal dus. Ik was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker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 Dat was nice to have. En hij heeft het niet bij woorden gelaten. We hebben het de afgelopen jaren kunnen zien. Eerst in Zuid-Ossetië, Abkhazie en Transnistrië. En heel recent in de Krim. Nu nog in Oost-Oekraïne. En wat als de volgende stap inderdaad de Baltische Staten betreft. Als hij actie onderneemt naar Estland... Letland of Litouwen. Dat is levensgevaarlijk. Want dan eindigen we met oorlog. Ja, dat kan misschien wel. Maar dat verhaal is dus helemaal niet waar. Zelstra is nog nooit in die situatie terechtgekomen. Hij heeft dus nog nooit daar geweest. Hij heeft gewoon gelogen. Hij heeft gewoon gelogen. Maar is dat nou zo erg? Ja, als je minister van Buitenlandse Zaken bent... dan is dit natuurlijk wel een smetje op je carrière. En wordt je ook niet echt meer geloofwaardig gevonden. En daarom besloot Halbazelstra deze week de eer aan zichzelf te houden. En ja zijn werk als minister van Buitenlandse Zaken neer te leggen. Na elf jaar kwam er door deze blunder een einde aan zijn politieke carrière... Maar is dat nou zo erg? Nou goed, daar gaan we dus de komende twee uur over hebben. Het telefoonnummer is 0800-1121. Maar je mag ook een appje sturen via de NPO Radio 1 app. En dat mag dan in allerlei soorten en maten. Hè. Je mag een vraag stellen, je mag antwoord geven op een vraag. Je mag reageren op kolonisten. Je mag je twijfels uitspreken over wat hier allemaal op de zender geroepen wordt door Jan en alle man. Maar als je nou wil klagen over de presentator, over het onderwerp of over iets anders... dan mag dat natuurlijk ook. Ben je lid van de VVD, de partij van Halbe Zelfstraan, wil je graag voor hem opkomen? Of zit je meer in de politieke linkerhoek en wil je je uitspreken voor wat voor schande dit was? Ik zou zeggen, bel naar 0800-1121. Fleetwood Mac nu. Go your own way. Dus, uh, niet speciaal voor Halbe of zo, jongens. Dat moeten we niet meteen denken. Go your own way, Fleetwood Mac, Radio 1. maken met luxeel. Ja, want begin deze week deelde diezelfde halbe Zelstra de Tweede Kamer mee. Dat hij zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken neerlegt. En de reden hiervoor is dus die leugen die Halbe voor elf jaar heeft verspreid. Dat hij bij Poetin is geweest. Dat hij heeft horen spreken over groot Rusland. Ja. Je hebt één enkele leugen ontstaan in het verleden... die een beetje zijn eigen leven is gaan leiden. Is dat nou wel een reden om op te stappen? Moet je als minister helemaal clean zijn om dat gebied? Mag je nou geen enkel foutje gemaakt hebben in het verleden? Ik bedoel, fouten maken we allemaal. Ook voordat we minister worden... Dat kan toch best of, of niet? Zit je een beetje op dezelfde lijn met mij? Of ben je nu aan het luisteren en denk je... Oh, ben je toch in godsnaam aan het zwetsen daar, Luxarneel? Nou, In beide gevallen mag je bellen naar 0800-1121. Ministers mogen in het verleden toch best een foutje hebben gemaakt. Toch? Of moeten ze echt, echt gewoon helemaal vrij zijn van fouten? Geen leugens, niks, alles. Je moet helemaal ja, een beetje een grijze muis zijn. Zoals George Kelder eh, bij Jinek zei afgelopen week. Ik hoor het graag van jou. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Goedenacht... Ronald. Hey, goeienacht, Goede Goeienacht. Zeg het eens. Het eerste gedeelte ben ik volledig met je eens, hè. Het eerste gedeelte? Wat is het gedeelte dat? Uh, je moet blij zijn, maar leugend. Maar je vergeet ook een heel stukje... Rutte licht ook al jaren. Oei. Die, die, die ander met die slange ogen... Uh, met die krokodillenogen, ogen, die techtop... die ligt ook een flink partij. Ja, ja. Dus eigenlijk, ja. Zijn, weet je, wat je zegt, zijn dat bijna alle politici li die liegen wel. Heb je mij horen zeggen? Nou, Kijk, die, die... een type zoals uh, uh, die uh, Baudet, die, die zegt dat je haar de waarheid, mij haar hmm. maar hij wordt verleugenaar uitgemaakt. Dat mag ook gezegd worden. Kijk, je hebt ook liegende politiemannen. Je hebt ook stilende ministers. Kijk maar naar Hoekoma en mevrouw Bart. Kijk dus, maar naar is die hij, liegende teperen. Weinig politici die, die nooit iets, iets fout hebben gedaan. Die hebben, ze hebben allemaal wel een smetje. Dat heb ik niet gezegd, maar. Nee, maar, weet maar nooit zo, al zo, al zo, stiekem... zo kom je wel een beetje over, uh, Ronald. Ik bedoel, kom op. Je hebt nu al vijf Nee, nee, dollars, nee, nee. Nee, kijk. Nou. Wie, zegt brave, wie zegt dat die brave minister, die, die brave vrachtrijder van CDA. niet stiekem bij de beer van gaszapers? Dat weten we niet. Pas als je wat ontdekt hier, waar hij ook Birmer gaat springen, bij van spreken. Maar we weten het niet. Nee, we weten niet dus met andere woorden, ja. zolang men jou niet heeft, brandwerk op het trap. Ja, dat jij hebt ook liegende rechters. Je hebt ook Dat is een beetje wat ik ook zei. Iedereen ligt wel een keer toch? Jij ja, hebt liegende rechters, je hebt liegende fietsenmakers, je hebt liegende taxaires. Mm. Is, is het zo oh. erg als je als minister... Stel, je, wordt, dus je bent net minister geworden... maar je hebt in het verleden een, een, een, een leugentje de wereld in geholpen. Is het dan zo erg? Of een leugen? Eh, nou, niet, nou, niet, nou, niet. Uh, zeker weten. Ja, dat kan zeker helemaal niet. Je moet als, als, dus dus ja. als minister moet je echt... Brandschoon zijn. zijn. Brand. Brandschoon zijn zelfs, zeg jij. Bra brandschoon. Dat, dat, dat kan toch helemaal niet? We hebben toch allemaal wel eens een keer... Ronald heeft ook wel eens gelogen, toch? Ja, uh, ik kan me nog wat heden... Niet betrappen op een leugen. Ah, je, dat, dat is... Heb je nog nooit geloofd? Dat meen ik. Nee. Dat geloof ik niet. Ik denk, nee. dit, dit is ook een leugen. Nee, ik, uh, ik ben ras echt katholiek en die liegen niet. Behalve nee. die je misbruikt. Uh, uh, maar, ja. maar goed, ik om mezelf, ik kan me echt nog nooit op een leugentje betrappen. Als, als ik heb gespijt, dan is het om... Maar ik wilde spijbelen. Ik ga niet, ga ik kan niet gespeeld. Ik ik gewoon niet anders ik Anders wilde spijbelen. Oké, okay, oké. Okay. Jij, jij, dus, jij bent dus brandschoon bent En dat zou dus een minister ook moeten zijn. Maar dat is toch een beetje saai. ook wel. Je hebt toch ook een beetje een, een, een minister nee, nee. met luren, met een beetje van hier ben ik dan. En dan is een leugentje wel Misschien af en toe wel lekker. Ook toch net zoals de Italianen, net zoals de de de. de nou goed, nog een volk wat niet nee. ook weg is van een leugentje. Fransen zijn dus ook al niet helemaal brandschoon volgens mij. Ja, ik moet niet hele, dat... hele volkeren gaan beledigen nu van deze positie. Maar volgens mij luisteren ze niet. Kijk, als als, als oud bouwman van de wereld van BNN dit zou doen, dan, zou, dan zou, natuurlijk heeft hij grote problemen. Maar ik mag het allemaal hoor. Maar toch is, of, of, of, of denk jij van, nee nee nee, ik heb liever gewoon hele grijze, brandschone ministers. Grijze hoeft niet, een brandschone. Maar, kijk, wat bij mij gaat, een leugentje om best wel, is een leugen. Ja. Dus op zich naar wat ik zeg, ik ga me niet betrappen of herinneren op een leugen naar wat ik zeg. Als ik heb gespijbeld en ik word betraffelijk, want ik heb gespijbeld zo... Uh, heb ik een slagvriend of zo, wat dan krijg ik mijn mm. Heb ik uh, de belastingpont uitgedraaid? geef ik dat gericht aan grond toe. Ja. Het ja. zij zo. Maar ik ga niet, ik het dus niet waard aan, nee, terwijl het wel waar is. Dat zie ik je, Roland, dat je, dat je nog nooit gelogen hebt. En dat je brandschoon bent. En, uh, en dankjewel voor je belletje. Uh, tot je duurt en een fijne avond. En, ik ben gek op zoeken programma's. Hetzelfde, Zet hem voort. Het Zet Dat gaan we oi. zeker doen. Nog tot vijf uur. Ojoj, dankjewel en uh, fijne, fijne, fijne zondag. Piet, goeienacht. <tie> Uh, Goedenavond. Uh, nou, ik wil wel graag reageren op uh, de vorige uh, uh, spreker. Jij wil graag reageren uh, de op de vorige gast. Ja, ja, dat uh, de katholieken niet uh, liegen en zo, weet je. Je hebt dat schandaal toch, in, uh, met, met, die, met, die, met die kindertjes ja, en... Ja, uh, de katholieken, maar dat is even de ho-ho laten we kijken. Weet je, Roland is katholiek, maar laten we niet alle katholieken over één uh, kam scheren. Er nee, zijn, nou, we gaan wel... allemaal niet ja, over, net als de geen zorgen, Er zijn heus wel liegende katholieken hoor, die zijn er ook wel, dat, is, uh, dat ben ik zeker van. Um, ja, um, nou oké, okay, laten nee, nee, we nou, dat nou, even dan duidelijk uh, precies, stellen. Hé uh, en hey, terug naar het onderwerp. Ministers, uh, mo mo mo moeten die brandschoon zijn? Die hebben, mogen dus in, in hun hele carrière, wat ze ook, wat ze ook ja, hebben minister geen leugens, geen smetjes. Ik vind het schandalig dat uh, Rutte, Rutte nog steeds uh, Rutte de, de macht heeft. Ja, hoezo dan? Weet je, en dat die, uh, hoeveel ministers heeft hij weggestuurd? Nou, hij heeft zelf geen, niet, niet, hij heeft zelf natuurlijk niet uh, zijn ministers weggezet, zijn allemaal zelf opgestapt, maar een, een handje of zeven, ja. dus even kijken hoor, We de documentatie natuurlijk allemaal, allemaal bij de hand, dat moet ik even zeggen. Het, het, het, het begon natuurlijk in 2014 met, met, met Frans Wekers, staatssecretaris toen, en eigenlijk is het toen met, via Mark Even Ivo Opstelten, Fred Teven, Art van der Steur, die voorzitter van de VVD, natuurlijk Henry Keizer, en nu Halbe Zijlstra. Uh, en dan ook nog uh, Hennis. Hennis heeft ook nog tussendoor met... Maar die heeft hij toen niet zelf weggestuurd. Die heeft hij zien gaan. Dat is natuurlijk ik me heel triest. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Die de eer aan zichzelf. Zo heet dat toch? Ja, zo heet dat, ja, inderdaad. Ja. Of denk, ja, je, denk ja, ja, ja. je dat hij achter de schermen gezegd heeft... hé hey, Halbe, nu moet je optief ook. Natuurlijk. Ja, ja? Wat denk jij dan? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, was er niet bij. Nee, maar uh, um, um, even om, om op het onderwerp terug te komen. Heel goed. Weet ja. Je? ben ik een voorstander van. politici die kan geen uh, brandschone handen hebben, want die bedriegt en die. die, die, die, die, die ja, dat zijn die gewoon Die bedriegt kriteren. en die liegt en stilte is gewoon zijn werk eigenlijk, zeg jij? Ja, eigenlijk wel. Dus ik dus, bedoel, dus, dus, iets anders ervaar ik niet. Dus dan. Uh, dan uh, dus, dus, dus, dus, dus dat de minister een leugentje hier en daar heeft uh, verteld. Dat maakt jou niet zoveel uit, dat hoort er, hoort er sowieso bij eigenlijk ja nou, nee, dat, oh, dat euh, niet. daar rekenen we het volk gewoon op, weet je. We doen, oh. Het volk niet wel dat ze liegen en bedriegen en yeah. de vloer bij elkaar schooien. Ja, daar rekenen wij een beetje op. Dat is eigenlijk jou, jou, jouw consequentie. Maar, maar, maar dus, hey, um, die die, die, die, die, die, die zelfs daar. Die heeft ons dus nu gelogen dan over dat hij dat dus daar was. Hij was niet bij Poetin. Hij heeft het nooit gehoord. Hij heeft het weer van iemand anders. En hij heeft het nog een beetje fout geciteerd ook. En, uh, ja, dus, schandalig uh, toch. Het, het, is, het is een rommeltje geworden. Kun je... K, kan het jou nou schelen, dat je denkt van, van, nou dan moet je weg ook, of denk je nou goed jongen, dat is een beetje ongelukkig dit, maar blijf toch maar even minister. Nee, dat we we we kan niet toch niet meer vertegenwoordigen. Ik bedoel, er heeft geen mens die hem nog serieus gaat nemen. Nee, precies, we kunnen hem natuurlijk nergens mee heen sturen, dat is, dat is inderdaad wel waar. Daar we, we, zwaaien je in slapen mee, weet Maar, maar uh, is, is dat dan erger, dat, is dat, dat hij ons niet meer kan, kan vertegenwoordigen, of dat hij gelogen heeft? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat weegt nou het zwaarst eigenlijk, Piet? Nou, ja, uh, eigenlijk dat hij gelogen heeft. Oh, niet de leuke zelf. Dat, dat, dat, dat, dat, ik bedoel, uh, als je zo'n als je als ambt uh, ik, weer, uh, uh, inneemt en vertegenwoordigt, dan, ja, betrouwbaarheid staat op nummer één, lijkt mij. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Nou, dankjewel Piet, voor je, voor je tijd, voor je belletje en nog een hele fijne nacht. Ja, ik wens jou hetzelfde. Dankjewel. Goedenavond. Dankjewel. Hoi, hoi. Uh. Liese, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik ja. wilde ook even reageren op, uh, op de leugen. Op de leugen reageren op de leugen. Dat mag. Dat ja, een, kijk, kijk onze, minister oh, ja. onze minister van Binnenlandse Zaken... minister yeah. van die waarschuwt uh, uh, ons voor het nepnieuws uit Rusland. En van wie komt nu het nepnieuws? Ja, een klein beetje wel van, uh, van onze kant natuurlijk. Dus dan moet je wat. ja. Waar, ja. Hoe, in hoeverre zijn wij als Nederlanders nog, nog uh, geloofwaardig in, de, in, de, in het buitenland? Ik ben ook Nederlander. Ja. Dus in die zin vind ik het een schande wat hij Nederland heeft aangedaan. Zo, jeetje, dat zijn nogal wat woorden, Lies. Maar, maar, maar, maar, maar ja, als... maar ik, me, ik meen het wel. Maar ja, maar je denkt dat het in het buitenland... En dit is niet oh. een leugentje. Nee, hij heeft waar. een functie. Daar heeft hij een eet voor afgelegd. Ja, dat is wel waar. Maar dat heeft hij... Ja, precies. Ja, maar hij heeft... maar hij heeft niet... Het is geen leugentje. hij heeft niet gelogen na zijn eet... Ja, ja, dat goed, nou, ook wel weer een klein beetje natuurlijk. Want hij heeft niet meteen gezegd nou, dat is niet waar Maar de leugen is al ontstaan elf jaar geleden. Dat is toch... Dat, dat, ja, moet je dan maar zeggen... als je wordt gevraagd voor een minister van Buitenlandse Zaken... van ja, nee, sorry, want ik heb ooit gelogen. Nou, hij heeft toch ja gezegd? Ja, nee, dat, weet ik, dat zeg ik ook. Maar moet hij dan eigenlijk zeggen van... nou, ik heb, ik heb eigenlijk gelogen, dus ik, ik kan deze functie niet aan? Of, of snap je wel dat hij... Nee, hij kan die heeft? functie niet aan, want hij, hij uh, heeft de schade gebracht aan Nederland. Ja, ja. Wij zijn in het buitenland niet meer geloofwaardig. En, en, en, en voel je jezelf als, als Nederlander dan niet meer geloofwaardig? Ja, dat voel ik ook, man? ja. Maar, maar... En kijk, politici komen overal mee weg. En dat ik gewoon zeg, kijk... Het, het, het, ja, hij het had ge geen keus meer, hij moest aftreden. Ja. Daar gaat het niet om. Ja. Maar dat ik gewoon zeg... Politici moeten eens een keer achter hun oren krabben... wie zij aan het vertegenwoordigen zijn. Durf je nog naar Rusland? Uh, ik vind Rusland, is, uh, daar is niks mis mee... He, dus zoals er in ieder land wel wat mis mee is, is mm -hmm. dat in Rusland ook zo. Ja. Maar Nederland met altijd zijn opge opgeheven vingertje, en zeker onze minister van Binnenlandse Zaken, uh, die gaat te ver. Dus, dus, dus, en wie een kuil graaft voor een ander, valt, valt er zelf, zelf in. in. Hier, kijk eens even. Er worden nog wijsheden gestrooid, ook zo laat op de zaterdagnacht op MPO Radio 1. En, en als je dan um, uh, uiteindelijk gaat afwegen, wat, wat vind je erger? Het feit dat er gelogen is of de leugen zelf? Nou, kijk, dat er gelogen wordt, dat weten we al jaren. Al decennia lang. Ja. Dus dat is, dat is zo als ze worden opgevoed in de, in de politiek. Maar, maar, maar, is er, maar, maar is dat nu dan... Een, dus, dus er mag maar gelogen worden? Dat kan ook eigenlijk niet, toch, hè? Lize? Nou, wat, wat, wat, wat, wat, wat voor leugens zijn er nog meer? Dat wat wie... kun je nog geloven? Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk... Dat, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat liegen hebben we allemaal omarmd, maar. Het is allemaal, als het maar goed om het ons gaat, dan mag er best af en toe gelogen worden. Maar wat ja, er gelogen is, dit keer, dat, zijn, dat kan echt. Dit zijn volksvertegenwoordigers. Ja, dat is wel waar. Dan speel je op, uh, op, op grotere velden. En dan moet je oppassen. En dan moet je oppassen. Lize, dankjewel voor het bellen en nog een hele fijne nacht. Graag Graag gedaan, ook zo. Hoi hoi. Doei. Hoi. Goeienacht Maarten. Mm -hmm, mm -hmm. Maarten, ja sorry, ik ben een beetje ja, koffie. Koffie krijgen we iemand, een beetje wakker worden. Hé hey, uh, Maarten, goeienacht. Hallo, nou hoi. ja, ik heb, ook, uh, ik, heb, ja uh, ik heb ook wel een mening over... Uh, vooral over de manier waarop jij het over een leugentje hebt. Oei. En dat is je een maar... Weet je wat in feite deze beste ex-minister deed? Die uh, citeerde iemand die daar dan wel bij dat gesprek was geweest... maar hij citeerde ja. hem nog helemaal verkeerd ook. De CEO Waardoor van... Hij, een ja. gigantisch, hij, hij, hij, hij, hij wierp een uh, gigantisch vijandsbeeld op ten opzichte van Rusland. Ja. En die, uh, inhoudelijk was het dus ook helemaal verkeerd wat hij nou, was het, uh, vertelde. Was het, was het helemaal verkeerd of had hij het een beetje verkeerd geïnterpreteerd? Was het, was, ik kan nou, me best persoonlijk. Kijk, ik, ik ken Poetin ook niet. Ik ga je niet nu ook lopen beweren dat ik koffie met hem gedronken heb. Dat ik in zijn dasha ben geweest. Dat is ook allemaal niet waar. Dat zou allemaal gelogen zijn. Maar ik, ik hoor het hem wel zeggen ergens hoor. Ik zou me wel nee, kunnen hoor, voorstellen, nee, uh, Maarten. Nee. Dit heb je Poetin nog nooit horen zeggen: dat hij echt uh, nee, uit wil naar de uh, oh, Poetin zelf is ook niet gek, natuurlijk. Dat, dat, dat hij gaat roepen: nee, ik wil inderdaad de Baltische Staten hebben. Maar hij zou het wel kunnen denken. En misschien in kleinere kamertjes. met andere ministertjes van zijn eigen land. Zou dat nog best wel kunnen, nee, toch? Nee, dat gaat. Ik nee. slim genoeg om dat niet te gaan vertellen nee, in precies. een uh, algemeen. Uh, uh. Uh, uh, ...vergadering in, in zijn huis... ...waar ook meneer Van der Veer van de Shell bij zit. Ja. Dat zal hij nooit vertellen. Ik heb begrepen... Uh, ...wat meneer Van der Veer zijn commentaar was... ...dat hij in his, uh, over de historie van Rusland heeft gesproken... En, en het daarover heeft gehad, maar dat hij geen moment heeft gezegd dat dat uh, terug zou moeten naar, uh, naar die. Nou, en als je dan wel die suggestie wekt naar het Nederlandse volk, naar iedereen die het maar horen wil, dan ben je een vijandbeeld aan het oproepen wat heel gevaarlijk is. Zo ontstaan oorlogen. Zo ontstaan. Ja, het woord leugentje is misschien niet op zijn plaats, maar het is gewoon een leugen: een hele grote leugen een hele en een gevaarlijke leugen. leugen. Want wij, wij moeten van politici uh, uh, uh, niet verwachten dat ze beelden oproepen die, uh, die niet bestaan. Nee, nee. Dat we mensen, uh, uh, uh, dat we iemand, zeg, andere regeringsleider, woorden in de mond gaan leggen die hij helemaal zo niet gezegd heeft. Waardoor er zeg maar, bij het Nederlandse volk een, uh, een, uh, een behoorlijk vijandsbeeld wordt opgeroepen. En uh, wat allerlei consequenties zou hebben. Hè? We moeten de NAVO groter maken. En we moeten heel bang zijn voor aanvallen. Terwijl, terwijl dit helemaal niet... Uh, wat ik er dan van begrepen heb hoor. In het commentaar van meneer Van der Veer die er dus wel bij was. Dit was helemaal niet de strekking van het verhaal. Nee, dus hij en, als hij dan die strek... en als hij die strekking er wel aan gaat geven. Dan ben je heel gevaar... gevaarlijk bezig. En dan ben je aan het manipuleren van het, uh, van het volk. Dus en, hij, uh, hij, heeft, hij heeft één gelogen en hij heeft uh, de verkeer, verkeerd gelogen ook. Als je dat toch liegt, doe het dan goed, weet je wel. Dat je toch even met je verhaal klopt. Hé, hey, Maarten, dankjewel voor het bellen. Naar 0800-121 okay. en uh, nog een hele Tot fijne week. zondag. Jij ook. En hou hem recht, hè. He? Ja, doen we. Mooi zo. Hoi.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 Michael Jackson. Natuurlijk, de inspiratie gehaald bij America Horse With No Name. Maar ik vind deze versie 100 keer beter. Place With No Name Michael Jackson op Radio 1. De met Net Natuurlijk is het ontzettend stom geweest van Halber Zelstra om te liegen over dat bezoek aan de Dasha van Poetin. En het hem daar horen praten over groot Rusland. Natuurlijk, natuurlijk. Maar als je dan toch zo'n schande is, dat onze minister van Buitenlandse Zaken heeft gelogen. Dan is het toch ook wel gek dat hij überhaupt minister van Buitenlandse Zaken is geworden. Toch? Ik bedoel, had, had dan niemand dat even gewoon kunnen controleren? Ik bedoel, had, had, heeft helemaal niemand binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken... niet even kunnen zeggen, joh, stop dat verhaal weg... of van tevoren even kunnen screenen van, jongens, die man die heeft gelogen... we moeten hem geen minister maken. Is er helemaal niemand... Iets wat Nathalie Wrighton ook aankaart bij Evie ik, aan tafel in deze week. Nathalie Wrighton de journalist van het Volkskrant-artikel bekend werd gemaakt, dat daar uh, heeft gelogen. Wanneer had je voor het eerst het gevoel dat het onwaar was... wat hij zei over dat buitenhuis van Poetin, dat hij daar aanwezig was geweest? Nou, Dat was eigenlijk meteen, dus een week ongeveer voor zijn aantreden... toen begon vanuit de VVD, begonnen mensen dat verhaal te pushen... omdat er veel ongeloof was in politiek Den Haag... waarom juist hij minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Omdat hij gewoon niet zoveel buitenlandervaring mm -hmm. heeft. Dus dit verhaal werd enorm gepusht vanuit de, Want de, hij de VVD. Hij kent de wereld, hij kent politici. Hij kent zijn Pappenheimers, uh, hij weet wel hoe de wereld in elkaar zit... Want hij heeft zelfs met Jeroen van der Veer heeft hij, uh, in een dacha gezeten met Poetin. Hè? Dus vanuit de VVD werd ook de naam Jeroen van der Veer genoemd. Mm -hmm. Dus dat is niet uh, uh, dat ik daar toevallig op kom of zo. Dat heeft hij zelf, heeft hij dat verhaal rondverteld. En ik vond dat een heel onaannemelijk verhaal. Want toen ik ging vragen wanneer had hij daar dan gezeten, dan was dat... Dus voordat hij politicus werd. En toen was hij gemeenteraadslid in Utrecht. In 2006 en, ja. Al, ja, en dat. Niet echt iemand die vaak bij Poetin op bezoek komt. Nee, ja, je moet je voorstellen bij Poetin. Er komen misschien drie of twee Nederlanders per jaar op bezoek. Mm. En dan heb je het over de koning. En uh, nou ja, zo iemand als Shell topman, Jeroen van der Veer. Maar ja, Utrecht is een belangrijke stad. Maar zo belangrijk <laughs> ook niet hè. Dus, nee, dus toen had, ging je alarmbellen bij je af. Dit lijkt ja, dat, dat werd argwaan. En toen ben ik Jeroen van der Veer uh, gaan contacten. Via Via, want die wilde eerst niet direct spreken. En die meldde ook eind oktober al aan de volkskrant. Uh, hij, Halbe was er in al de gesprekken met Poetin was hij er niet bij. Hebben we toen ook opgeschreven, heb ik voorgelegd aan zijn woordvoerders. En hebben we in de krant gezet dat er twijfels zijn. En toen zijn zijn uh, woordvoerders bij Buitenlandse Zaken, en dat neem ik ze ook nog steeds kwalijk... zijn toen het verhaal gaan pushen. Ja, maar hij was wel... Hij zat misschien niet aan een gesprekstafel, maar hij was wel in de ruimte aanwezig. En daarmee probeerden ze het verhaal weg te poetsen. En ik weet dat ze dat ook zo hebben gedaan bij andere uh, journalisten. En ook binnen de VVD was dat het verhaal. Maar ik weet niet of ze daar bewust, uh, zich er bewust van waren dat het niet klopte. Maar in ieder geval, uh, het verhaal werd gedraaid om toch nog zo te, te manoeuvreren... dat, uh, dat Halbazelstra toch nog gelijk had. Natalie Wright, en dus de, de, artiest, de artiest. De journalist die uh, het artikel in de volkskrant schreef en het interview hield met uh, Halbe Zelstra. De afgelopen maandag op iedereen's deurmat viel of in hun mailbox verscheen. Waarin hij dus zegt. Ja, sorry, maar ik, ik, ik heb gelogen en ik durf niet te zeggen dat dit schandaaltje, want wat is het? De fout is geweest van meerdere mensen en niet alleen van Halbe zelf. Dit is, dit is niet alleen de fout van... Kijk, de, de leugen is bij hem begonnen, natuurlijk. Hij had dat niet moeten doen, maar, maar, maar de fouten liggen ook bij mensen binnen de VVD... die dus eerst dat verhaal gaan pushen en zeggen... ja, maar kijk, onze Halbe heeft wel buitenlandervaring... binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken... waarin ze dat ook niet echt meteen helemaal wegstoppen en zeggen... oh, oh, oh, rustig aan. Er is ook niemand die het onderzocht heeft. Er is niemand die aan meneer Van der Veer gevraagd heeft van... joh. Hey, want het was ook duidelijk dat dat de bron was. Ik bedoel, er zijn, er zijn me meerdere mensen hebben meerdere fouten gemaakt. Ben je het daarmee eens? En wil je mij graag even vertellen dat je het met me eens bent? Tuurlijk mag altijd, dan mag je nu bellen naar 0800-1121. Maar zeg je nou, jezus, Luc, dat ben je nou voor onzin aan het uitroepen deze nacht? Dan nodig je ook uit van harte om te bellen. 0800 1121. in het aftreden van Halbe Zelstra is het gevolg van fouten van meerdere mensen. Eens of oneens? Lucy, goeie Goeienacht. Ja, nacht. Uh, de verantwoordelijkheid uh, moet gedragen door Rutten. Rutten, hij weet het van deze zaak. En heeft hij hier gewoon bedekt de zaak. En wie is de slachtoffer dat hij zelf traakt? En mm -hmm, liever een ja. kop vertrekt hij dat de hele kabinet. Ja. Het kabinet van VVD heeft hij de hele, de hele maatschappij verziekt. En ik vraag me af waar ze zijn gebleven, die sociaaldemocraten. Ja. Ze zijn op de knie van VVD en ze hebben met die zorg, met allerlei gedoe... met hen samengewerkt ten koste van hun, van, van de belang van de VWD. Ja. De VWD ze zijn de kapitalist. Mm. Iemand die verdient 900.000 euro als bonus... En een de moeder die, die krijgt 900 euro met al die schulden, met al die voedselbank. Vind ik erg, echt. Ja. Ik denk, we moeten nieuw nieuw, ik vind het wel nieuw verkiezing. We moeten nieuw verkiezing. Ja, Moet er nu, nieuw, we moeten een nieuw, nieuw, nieuwe verkiezingen komen? Ja. En nieuwe goede partijen. Eh, gewoon, Alain Ben-Uil, vroeger. Ja, oh, ja. vroeger, vroeger was alles, is alles beter. Nee, is hij, de democraten gewoon de... De samenleving helpen om opnieuw goed beter te leven. Maar, maar, maar Lucy, Lucie, Lucie, Lucie, Lucie, Lucie. Denk je echt dat, dat, dat de nu, nu nieuwe verkiezingen uitroepen helpt? Dat dat, dat, dat, dat ja, dan ineens ja, ja. een hele linkse bewezen is. En al die mensen ze hebben benoemd. Ze zijn technocraat buiten de hey, partijen, maar... ze zijn minister en staatssecretaris en ook minister. We hebben geen minister nodig nooit. Oh. In Ach. Nederland. We hebben alleen vijf of zes stuk. Ze kunnen de samenleving beter maken. Wie, wie, wie, en, wie, kunnen, wie kunnen de samenleving beter maken? Ze leven in ellende in, in Nederland. De Nederland is een rijke land. En ze zijn meer, meer uh, armen dan uh, twee rijken. Ja. Oh. ja. Lucie, waar, waar kom je eigenlijk vandaan als ik vraag mag? Ik kom uit Frankrijk. Ja, even en, en en en dat je het toch zo, zo, zo druk weet te maken om, om de Nederlandse politiek. Hoe lang, hoe lang woon je al in Nederland? Ik woon 42 jaar. 42 jaar al in Nederland. En jij bent, jij komt, je bent dus ook opgegroeid en je, je hebt echt meegemaakt. Dennel, dat de soort tijd. Ik heb meegemaakt. Ik was ook uh, uh, bij de politiek betrokken. We moeten oh. het niet gewoon geminiseren. Ik vraag me af, ze zijn goede politici. En eerlijke politici, ze blijven niet, niet, niet meer dan 4 en vijf jaar. Nee. En ze vertrekken. Goede mensen in de politiek, ze vertrekken. Dat ze zijn eerlijk en manipul, manipul, manipul, manipul, mensen die manipuleren het volk ja. die, blijven, die blijven gewoon als slangen. Nou ja, de, de niet allemaal, dus want, als je zo'n nee, vet ik, even kijkt of ze wel Nee, niet okay, allemaal. Oké, okay. okay. en de, de je ziet de goede dus in de politiek. En uh, Lucy lu Ja, die verdwijnen allemaal de, de de goede, die, goede die verdwijnen. Ja, de, de slimme mensen gaan ook de politiek in. Ja, wel bezig. De maar Lucy, Lucy, Lucy, lieve Lucy. Als je nou kijkt naar nu deze hele situatie. halbe Zelstra. En dan hoor je mij zo lopen lullen op de radio... van ja, maar het is toch niet alleen maar zijn fout? Denk je dan inderdaad van... Die, die, ik, ik heb gelijk, Luc heeft gelijk... Hij, uh, het is niet alleen maar de fout van halbe Zijn er meer mensen de fout ingegaan... In, in dit schandaaltje? Of zeg je nee? Dat ligt volledig bij ja, die Zijlstra. Rutte is de verantwoordelijke. Leg eens even uit. Ja, hij moet opstappen ja, met zijn kabinet. Hij moet opstappen? Dat zijn gevolgen, Lucy. Dat zijn gevolgen. Waar liggen de fouten? Uh, uh, we we, we, we snappen zijn damme mensen in deze samenleving, zijn we heel moeten ook mee doen in de politiek. Niet alleen, alleen mensen met een grote IQ. Nee, maar even eh? de... Je hebt, je hebt het over... De samenleving is, niet... is alleen het, het niet samengesteld we... ja, door elite. Nee. We moeten gewoon een echte democratie. Iedereen we moet leven toch in, in een echte, we hebben toch zelf gestemd Lucie, we leven in een echte democratie. Dat kun je niet ontkennen. Nee, dat is niet echt democratie. Is geen democratie. We leven wel in een democratie. democratie. Dus ge geen volledige omdat democratie. De, de, de, ja. ja, de politici ze, ze dekken elkaar. Waarom? Rutten heeft niet aan de kamer eerst verteld wat er aan de hand Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja. Of hij hij, hij En geen... nou, ja. ja. ja. ik denk ja. ook ja. dat die, die, uh, die parlementleden. Vraag, maar maar niet horen, met dat het is wel een vraag, maar het even Dat is wel werk. gek toch? Oh, sorry, wat zei je? En de gemeenteraad, ze zijn niet bezig met de, de burger. Ze zijn zo ver verdwenen. Ja. Ze hebben niks te vertellen. En hoe doen ze dat in Frankrijk dan? Ja, gelukkig. We hebben Macron nu. Ja, is dat goed, hè? Macron is... Uh... Ja, hij doet goed, Macron. Ja? Ja, hij, doet... en... hij is bezig met iedereen. Niet Kijk. alleen met de elite. Ah. Oh. Maar dus je ja, dat weet ik... het hoe je gaat nu. Je gaat bij de weken, want ze zijn uh, buitenlander En je be bezig met de tweede generatie te helpen. En een baan en, en, en een stage. Ja, maar dat doet Marutte toch ook? Ik denk niet dat Marutte denkt, nou ik ga die, die gasten lekker allemaal links liggen. Ik ga gewoon voor de elite, ga ik ze goed zorgen. Maar zorgt ook wel voor iedereen, toch, of niet? Nee, de VVD oh. ze, ze, ze, ze helpen elkaar. Ah. Uh, ze staan voor hun belang. Hey, uh, en, uh, voor, uh, voor het belang van het universum en het En, uh, en uh, voor de rijke mensen. Lucie, wat van me vind je van Thierry Baudet? Oh, die, die meneer ook, okay, <laughs> hij is nog erger. <laughs> die is nog erger, oh. oh. Want, want... ik vind het hem erger. Ah, vindt hij vindt hem erger. Dan hij en en en uh, vind ik niet, niet leuk van hem. Oh. Als hij is een intellectueel, hij moet denken aan iedereen. Ja. Maar jullie, jullie zitten wel een beetje op. Luister maar even naar het volgende fragment wat ik, wat ik vond op, op, op de wereldwijde internet. Namelijk een fragment op, van Zoom in TV. Dat is een, een YouTube-account waar we ja, een, beetje, een beetje nieuws brengen. Uh, Thierry Baudet zei daar het, het, het volgende over dit, dit hele gebeuren. Meneer Baudet. Een uh, pijnlijke situatie maakt u voor het eerst mee, uh, een minister die aftreedt, terecht. Uh, volstrekt terecht. En ik denk dat het door Forum voor Democratie komt zojuist dat we nu een debat met Rutte gaan doen. Want het is niet alleen Zijlstra geweest. Natuurlijk, Zijlstra heeft zich absurd gedragen, moest opstappen, heeft het ook onmiddellijk gedaan. Maar het is ook de mispresident president geweest die ontzettend veel schade voor Nederland en ook voor de democratie had kunnen voorkomen door resoluut op te treden. Zelfs hij heeft zelf gezegd dat Rutte het ook al langere tijd wist. Nou, dan had Rutte hier gewoon op moeten anticiperen en niet maar een beetje wachten en kijken wat er gebeurt. Wat nu? Nou ja, ik denk dat Rutte een groot probleem heeft. Dus uh, we gaan het vuur na aan de schip leggen. Want uh, morgen niet naar Rusland, althans niemand gaat. Uh, we hebben geen minister van Buitenlandse Zaken. We hebben ook nog geen zicht op een opvolger. Uh, en we hebben al een redelijk schade geleden. Zo is het. Uh, dus je ziet hier gebrek aan leiderschap bij de minister-president... en dat gaan we hem eens even goed invrijven. Hoor je dat, Lucie? Ja, ik hoor. Maar van een kant heeft hij gelijk. Ja. Maar uh, buiten uh, die bodé, ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik kreeg het gevoel... Europa moet wel een grote Europa worden. Denk maar aan Rusland. We moeten toenadering zoeken met Rusland. We moeten samenwerken. We ah. zijn allemaal mensen toch? Ja. We moeten Z geen oorlog zoeken met Rusland Z en Z de... andere landen. Waarom? Oorlog is niet goed. Voor de mensen, wat gebeurt in Syrië in andere landen? Denk je dat nou de Nederlandse ook vluchtelingen op een dag? Ik wil we moeten elkaar helpen. Alsjeblieft, een grote Europa. We moeten helpen al die continenten, We moeten elkaar helpen. we moeten universeel. Universeel. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui.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 Dit le... is een, uh, een van de allergrootste Franse hits ooit. Dit is een van de, die, die nummers die elk jaar wordt gedraaid die 100.000 miljoen miljard keer is verkocht. En het grappige is dat, eh, dat, dat Michel Fouguin, de zanger en, uh, en de schrijver van dit nummer... die had het helemaal niet door, ten tijde dat het uitkwam. Hij had het nummer geschreven. Eerst ging het over Route 66. Toen zei ze in Frankrijk allemaal van... ja, maar god, jongen, wat ben je aan het doen? Wij, wij kennen de Route 66 helemaal niet. Uh, we zorgen dat het nummer gaat over de A6 hier in, uh, in Frankrijk. Nou goed, oké. Okay, hij dus hij verandert naar de A6. En het nummer gaat over een jongen en een meisje. Jongen uit het zuiden, meisje uit het noorden. En die komen elkaar halverwege Frankrijk ergens tegen. Op zo'n uh, zo zo zo ja, zo zo parkeerplaats. Wie kent het allemaal van de vakanties? Weet je wel, dan een tankstationnetje en een wegrestaurant. En heel veel bomen en heel veel parkeerplaatsen. En huilende kinderen en schreeuwende ouders. Die allemaal op vakantie zijn. En een jongen en een meisje ontmoeten elkaar daar. En uh, die worden verliefd. Ze, ze, ze duiken het, het, het grasveld in, het platteland Daar doen ze een paar dingetjes waar we allemaal wel van denken... nou, lekker. En, uh, en, en, ze, en, ze, en ze gaan elkaar weer verlaten. Ze gaan hun eigen wegen weer en ze zien elkaar nooit meer terug. Dat is een hele korte romance waar het nummer over gaat. En uh, Michel Foucault heeft het nummer uitgebracht in, in, in de zomer in de jaren zeventig. En heeft daarna gezegd, ik ga nu lekker op vakantie. <lacht> ik ben kapot. Ik ga lekker op vakantie. Ik ga op een boot zitten. Ja, geen internet en uh, geen uh, snelle telefoonverbindingen. Dus die, die komt na nou drie weken weer een keer aan uh, op, op, op een eiland uh, bij, bij Frankrijk. En dan zeggen ze tegen hem, jongen, waar ben je geweest? Je bent verdomme de hele zomer al op elke radio te horen. En nu dus ook in de nacht op Radio 1, Druktemakers. Druktemakers. Ja, dat zei ik. Net En dat ben ik, goeienacht. En jij mag bellen naar 0800-1121. We hebben het over Halbe Zelstra, Eens of oneens, het aftreden van onze minister van Buitenlandse Zaken. Diezelfde Halbe Zelstra is het gevolg van meerdere fouten van meerdere mensen. Kom erop, bel maar naar 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Goeienacht, Ton. Goedendag. ja, mijn zondag was Rotterdam. Dag, Ton in Rotterdam. Hallo, hallo. Hey. Ik, uh, ik vind die man, die had gewoon moeten blijven, weet je, weet je wie de roodse leugenaar is? Nee, ik heb wel een hokje, maar roep maar. Rutte, dat is de roodse leugenaar. Dus, dus jij zegt halve zelfstraat had moeten blijven zitten en Rutte had weggemoet eigenlijk. Nou, dat had lang weggenocht, want je hebt een paar jaar geleden... je hebt zo'n hele bevolking voor gelogen. Ja, dat is, wel, dat is wel waar, ja. Extra geld allemaal, maar dat kwam het, hey, kwam het niet. Ja, nou, ik vind ik nog steeds duizend euro te wachten. Weet je hoeveel mensen echt in de schuld zitten, met duizend euro. Dat zou ik niet weten, ik heb maar toen, dat toen, zijn behoorlijk ik, veel, denk ik. Nou, ik heb toen wel gezegd, zo, dat was misschien ook een tv nodig. Ja. Maar had ik al gedacht dat ik die duizend euro En heb ik eigenlijk voor duizend euro in de schuld gestoken. Dus Oeh. Ik denk, dus dan, dan krijg ik die duizend euro en dan sta ik niet met mijn bank. Ja, natuurlijk verwacht dat je en, niet en, je die en, terug zou krijgen. En, en, en, en, en, en, en, en dan heb ik een regeling moeten treffen om per maand 20 euro om dat af te lossen. Ja. En ook mensen mensen die, die hebben dat ook gedaan. Die zeggen, die nou die duizend euro, die krijg ik ook over een maandje zomaar van Rutte. Precies. En dan wordt het gesloten en dan sta ik weer uit. Ook te met mijn bank. Wel een beetje naïef toch, Tom? Kom op. Wel een nee, beetje naïef. En nou, nee, die man die anders al lang moet maar, maar Daar horen we niks meer van, van die vent. Met die duizend uur, dat is gelogen. Dat is gelogen. Die zijn bedriegen en daar horen we niks meer van. Nee. En als een ja. man. Ja, zeg het. Eens. En die, man, die, en, die man zelfs gaan, hè, omdat hij nou vergaai is door een of andere uh, loodstroom. Nou, wouw, hij is niet verrader in een van de klotenkrant. Hij heeft gewoon zelf in een interview met de Volkskrant gezegd, ja, ik heb daarover gelogen. Oké, okay, natuurlijk hebben ze wel even achter zijn kont gezeten van, hé, hey, over dit verhaal nou, komt helemaal ja, niet. Joh. Maar dat is toch ey, waar, ey, ey, dat is waar journalisten voor zijn. Ton, dat kun je niet ontkennen. Nou, oké, okay, nou, die zijn daarvoor. Oké, okay, maar met een leuveltje, joh. Maak het dan uit, man. Dat doen niet gewoon een in die Tweede Kamer, man. Dat doen niet gewoon allemaal. En, en, en, en, en, maar, maar, maar, maar wat is dan het verschil tussen een, een leugen verteld door Mark Rutte en een leugen verteld door Halbe Zelstra? Door de minister-president ja, en door de minister van nou, Buitenlandse Zaken. Ik, ik vind de president. die hebt zoveel leugen. Je hebt toch al de hele bevolking van Nederland. Die, die zit in, in, in de schuld. Er zijn leugen. Het was het onderwerp van de, van de, van de leugen. Stel, ja, maar, stel, stel, stel Halbe Zelstra had, had, had, had, had, had ons allemaal duizend euro beloofd. Had hij ook weggemoeten. Zeg jij? Ja, ja. Maar nu die ja, heeft, ik, gelogen, ik, nu ik, heeft gelogen over een bezoekje aan Rusland, denk je, nou nah, dat, dat, dat trek ik nog wel. Dat dat dat de, nou, niet ja, meer goed, doen, de, de, niet de, meer liegen. Nee, oh, oh, oh, Oké, okay. maar, maar niet één weg. En, en de andere laten zitten ook een leugen. Die hadden ja. ook weg gaan dan, ik laat nou, ik wil ook dat duizend euro krijg je bij mij. Oh lekker, dankjewel. Nee, oh. Ja. En dan denk ik ook oh, dat dat is lekker. En dan ga je lekker. Ik met, met je vriendin en je gaat even dat, oh, en denk, dat joh, ik ga voor volgend... ik heb toch een duizend uur aan het ton. Ik ga even eh, een lekkere bierzalen like, uh, op slot gaan. Ik ga een nieuwe wasmachine kopen met je support. En een keer bij je support. En dan denk je de nou. En dan ga je mijn bellesdoorn blijven met 1000 euro, want ik heb dat zogenaamd je opgenomen. Ja, maar Ton, ton, ton, Ton, Ton, Ton, Ton! Grote vriend van me, je kan toch beter dan gewoon nog een week hier wachten op die 1000 euro? Dat was, dat was wel een klein beetje, beetje, beetje naïef, toch? Maar ik snap, ik snap ja, waar, de woede, waar de woede vandaan komt, maar in het vervolg, even wachten tot je het geld hebt. Nee, nee, dat maakt niet uit. Het wordt het door een president beloofd. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Als het nou door mijn beloofd dan denk je ja, ton zo gek. Ja, dat Ton, die zocht? Ja, Ik, is... ik eh, Maar het wordt door een president of door een koningin. Of weet je wat? Het is wel wat anders. Ik, sta, ik oh, dat, snap dat wel. Dat, wel. Heb... dat snap ik. Dat is, dat is inderdaad waar. Als het door zo'n zo persoon uh, wordt beloofd. Iemand die je echt op zijn blauwe ogen moet geloven. Dan, uh, dan snap ik dat wel. Maar daarbij, Ton, je hoeft mij geen duizend euro te geven. Ik verdien natuurlijk van genoeg hier bij die NPO. Dus dat, uh, dat uh, maak je voor mij geen zorgen. Ik neem nu mijn vrienden wel lekker ik mee aan maak Ik, <laughs> ik, ik, ik maak gewoon, gewoon even een grapje. Nee, maar je president. Ja, je een duizend oh. ja. Ton, dankjewel voor het bellen. Hij hey, jongen, ik ga verder luisteren tot volgende week. Tot volgende week weer. Uh, ja, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Oh. Adrie, goeienacht. Nou, uh, wat wil je horen? <laughs> um, je mening, dat lijkt me leuk om mee te beginnen. Uh, mening is, nou ja, het is onontkoombaar. Hij, hij, hij pleegt in principe zelfmoord, staats, staatsrechtelijk gezien. Hij vertegenwoordigt de, Nederlandse, de staat in Nederlanden. Ja en op het aller niveau, Het is onontkoombaar, hij zal wel moeten opstappen, want anders dan, dan, dan, dan bestaat Nederland niet meer als hij blijft zitten. Ja, we hebben, we, het, we, het, we, het, we op... hebben het over, over halve of over Mark Rutte? Want worden heel nee, we hebben het over die halve. Halbov zelfs, de, de ex-minister van buitenland. Maar, maar, meneer, maar het wordt voor meneer Rutte wordt het ook penievel, ja, het is want lastig. want hij had het niet mogen dekken. Dek staatsrechtelijk gezien uh, hebben ze alle twee... Uh, uh, zelfmoord gepleegd. Ja. Zo zie ik het. Ja, ja, ja, maar ja, ik snap wat je bedoelt aan de ene kant, uh, Adrie. Aan de, kant ja, denk, niet mee. Aan, de, aan de andere kant denk ik... Ja, daar je niet mee. Aan de andere kant denk ik... Weet, of, ik weet niet of het eens ben met, met, met, met, met een zelfmoord. Want aan de andere kant denk ik deels dat het bij Halbe... gewoon ooit een keer dat hij dat heeft opgeroepen. Dat hij dat, hij dat dus is gaan vertellen. En dat hij dan uh, ja, ja. De, toen, toen heeft ingezien van... shit, dit gaat me te lang achtervolgen. En dat hij toen een beetje heeft ja, willen wegstoppen, En dat het nu uiteindelijk dan hem de nek heeft omgedeid, hij, Ja, hij, had, hij kan wel heus... Heus wel eens, iedereen maakt wel eens een vergissing of weet ik wat. Ja. Maar het niveau is te hoog waar het op gebeurt. En, ja, ja, ja. Ja, op op zo'n niveau niet, mag het niet. Als jij, als jij, als jij in militaire dienst komt, het zijklaart. en dan sta ik, op het, uh, sta ik dan op het pleintje in de jaren zestig. en dan zeggen ze u staat nu onder de krijgstucht. het wordt dan tegen je gezegd. Ja. Dus voor die, voor die zeildraag, gelden regels. Ja. daar hang je aan. En nou, dan kan ja. je misschien, je kan ruzie maken in de. Hier of daar of zus of zo. Maar het niveau waar het op het gebeurt. is het het aller, allerhoogste. En, dat, en Kijk, daar de, mag je die de, fouten de gewoon niet vergis, maken. De koning vergiste zich eigenlijk ook eens door een artikel. Uh, wat ja, hij gelezen had. Een beetje had dom was dat. Vergisde, ja, maar goed, maar hij vergiste zich. Ja. Ja, er was geen opzet bij. Nee, van, nee, nee. Van, nee hij, van, hij, van, hij, van, hij was niet opzettelijk verkeerde informatie aan het verstrekken. Nee, en, en dus dat is hier is, wel gebeurd. Het is onontkoombaar, maar ja. in principe worden ze allebei af te treden en, en, en Rutte kan ze ontslag aanbieden en dan heeft die Rutte heb de fout dan wel niet Maar schieten wij gemaakt. toch ook als land niks mee op als nu ook nog Rutte dat is Dan leven we in een grote leugen. I, I, dat is niet. Mm, ja, dat, ja, nee, dan, dat, dat dan, kan juist. Ja, het, het, het is het, is het ook niet af en toe fijn om in een leugen te leven dan, want het gaat toch op zich prima met Nederland? Ja, nou, nee, dat kan, kan, gaat, altijd, het, kan, kan om, altijd beter. Dan, het kan niet. Als je, als, je, als je zaken aanspreekt en dit is de basis van alles... dan mag ik morgen door het rood rijden. Klaar. Dat is ook maar... En Een verhaaltje bij oh. vertellen. En, uh, de, de, voor het Door het rood rijden is ook nog wel een excuus te vinden. Maar dit niet. En staan op het alle, allerhoogste aller, met z'n tweeën. Duidelijke taal, Ik kan u? je dat niet permitteren. Duidelijke taal. Dankjewel voor het bellen en nog een hele fijne, ja. fijne zondag. Ja, jij ja, ja, ja, ook het zelf. <laughs> Dankjewel. En, ja, en, niet, en, niet, ja. en niet, door, niet door roodrijders. Een Eigenlijk kunnen we alles terug herleiden naar onze basisschooltijd. Ook al zijn we nu volwassen mannen of vrouwen... ook al hebben we nu bestuursbanen... staan we langs de lijn onze kinderen aan te moedigen... of spelen we voor minister in de Tweede Kamer. Alles wat we geleerd hebben op de basisschool blijft terugkeren. Luister maar naar de column van Samja Hafsaoui. Als je op kantoor zit en er wordt weer een of ander dramaverhaal verspreid... dan wordt er wel eens gezegd... we zitten hier toch niet op de middelbare school. Ik vraag me af of dat ook in de Tweede Kamer wordt gezegd. Want op de middelbare school had je namelijk wel eens zo'n... ja, ik was op een feestje en toen hoorde ik die en die dat en dat zeggen verhaal. Dat ging dan als een lopend vuurtje... en voor je het wist had je een kleine oorlog ontketend op het pleintje voor de school. En blijkbaar is jong geleerd, oud gedaan, want Halbe zijlstra minister van Buitenlandse Zaken en onderdeel van de Tweede Kamer... Die is, zoals de kinderen zeggen, geget met zijn verhaal over Poetin. De internationale gouden wetten van de middelbare school... gelden ook in de Tweede Kamer. Laat ik dat uitleggen. Regel 1. Liar, liar, pants on fire. Je hebt gelogen. Oké, okay. maar nu zijn mensen erachter gekomen. Weliswaar veel later dan dat je het hebt gezegd... Maar helaas kan je niet, zoals bij de middelbare school... je elke zomer opnieuw uitvinden en een nieuw boekje openslaan. Je bent een dikke vette leugenaar. Ook als je het heel lang geleden hebt gezegd. Jammer. Want het ging niet zo lekker met de VVD. Vraag maar aan de maker van de website... is er al een VVD'er opgestapt.nl Regel 2. Fake it till you make it. Je bent dus door ons onafhankelijk Nederlands journalistieke systeem gepakt... Weliswaar zelf toegegeven, maar alsnog. Wat doe je dan? De boel, een beetje blussen natuurlijk. En gelukkig heb je nog altijd je vrienden die je kunnen beschermen. In dit geval Rutte, het alfamannetje van je schoolpleincoalitie. Die gelooft nog in je. Fijn. Hij noemde zijn steun aan jou echter later een politieke inschattingsfout. Omdat hij de impact van de leugen had onderschat. Ik denk dat Rutte de betekenis van politieke inschattingsfout onderschat voor mij is namelijk een politieke inschattingsfout als je per ongeluk op je kont valt in de Tweede Kamer omdat je niet kan inschatten hoe ver jouw mooie blauwe stoel is dit was geen politieke inschattingsfout ik noem niezer terwijl mijn vrienden antwoorden fluisteren voor een toets ook geen nasaal timingsfoutje het is gewoon fout het mag niet en het wordt gestraft en zo komen we bij regel 3 snitjes get stitches Zelstra wilde zijn bron beschermen, anders was hij zelf een snitch. Maar zijn bron, Scheltopman van der Veer, was zelf aan het snitchen... door het verhaal door te spelen over Poetin aan Zelstra. Wat krijg je dan? Als jij jouw bron gaat ontmaskeren... dan gaat hij echt niet met jouw zinkend schip mee. Vooral niet als dat schip in Russische wateren ligt. Het was allemaal gedoemd te mislukken en heeft nu de coalitie beschadigd. En zo komen we weer terug bij de kleuterschool. Namelijk regel 1. Niet liegen. Regel 2. Samen coalitie spelen is samen alle informatie delen. En regel 3. Als je iets stuk maakt, meteen zeggen. Dan kan juf Rutte het misschien nog proberen te lijmen. Regel 4. Lukt het allemaal niet? Gewoon zeggen dat jij niet hebt gedaan. Werkt altijd. Samja Hafsaoui en haar column hier in de nacht op NPO Radio 1. Het programma Druktemakers. Het programma wat onderaan bestaat uit uitdruktemakers. Uit columnisten die af en toe hier een zegje mogen doen. Dat bestaat uit uh, deze... Jonge enthousiaste, puberunde presentator, maar bestaat ook zeker uit jou. Want jij mag bellen naar 0800 1121. Twee uur lang, waarvan er nu nog eentje klaar staat. Tot aan vijf uur hoor je je programma door te maken. En even kijken hoor. Even uh, Peter, goede, goede morgen, goede nacht. Uh, goedemorgen, met goedemorgen, uh, Peter. Dag Peter, hallo. Ik, zeg, ja, ik, heb, uh, ik heb vrienden bij de NOS en die moeten zometeen om vier uur echt even nieuws voorlezen. Maar zullen wij. Nou, ik, er... ik zal... Ja, zeg maar. Zullen wij daarna ja. even lekker verder kletsen? Ja, dat gaan we doen, joh. Toppie, gezellig, spreek ik jou zo meteen. Oké. Okay. Blijf lekker aan de lijn hangen. Ja, dan nou, mocht jij nou ook net zoals Peter met mij even willen kletsen over, over de VVD, over Halbe Zijlstra, over heel liggend politiek Nederland. Nou, wees van harte welkom. 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Is uh, Christian... Uh, al, ja, oh, top nou. Dan ga ik even koffie halen en ben ik zo meteen bij je terug. Na vier uur...